7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Politiek bezorgd over hack bij KPN. Grieks kabinet achter cruciale bezuinigingen. En brandstofverbruik komende jaren alsmaar lager. De SP wil een spoeddebat over de problemen bij KPN. De partij wil dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe het mogelijk is... dat klantgegevens op straat zijn komen te liggen.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 Een aantal landen waaronder Duitsland weigert het verdrag te ratificeren. Minister Verhagen zegt dat de zorgen onterecht zijn. De Tweede Kamer heeft het verdrag nog niet goedgekeurd. De website van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is onbereikbaar vermoedelijk door een aanval van hackers. De groep Anonymous zegt daarvoor verantwoordelijk te zijn. De CIA meldt in een korte verklaring dat er wordt uitgezocht wat er aan de hand is. Vorige maand waren de websites van de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie enige tijd onbereikbaar na aanvallen van hackers. Anonymous had al aangekondigd aanvallen uit te voeren op sites van overheidsinstanties, onder meer vanwege omstreden anti-piraterijwetgeving. Die wetsvoorstellen zijn intussen door het congres voor onbepaalde tijd uitgesteld.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 Het weer, het wordt koud, wel veel zon, maxima van 4 graden onder nul. Er staat weinig wind en vanmiddag trekken soms wat wolkenvelden over. Morgen gaat het vanuit het noorden dooien, met kansen op wat winterse neerslag. Maar in het zuidoosten blijft het vriezen. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje of een bruiloft. Overtuigend presenteren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 Een hele Goedemorgen. Het is zaterdag 11 februari. Het wachtwoord van vandaag is radio. Dat zag ik bij de uitgelekte gegevens van KPN dat er iemand is die dat gebruikt. Het wachtwoord moet gewijzigd worden, maar de radio mag aanblijven. We gaan het hier op die radio over KPN hebben. We hebben het ook over de protesten tegen dat nieuwe verdrag. ACTA heet dat. Dat gaat onder andere over het downloaden. Die komen aan de orde in deze uitzending. Maar ook de perikelen bij GroenLinks. Trekt Jolande Sap de stekker eruit of wordt bij haar de stekker eruit getrokken? Het is een spannende dag vandaag in Utrecht voor die partij. De Afrika Cup nadat zijn ontknoping. En wat een verhaal. Zambia staat in de finale. Uitgerekend in het land waar ooit een talentvol Zambiaans voetbalteam verongelukte. En we hebben autonieuws over hoeveel benzine we in de toekomst gaan verbruiken. Tot half negen is dit volgas het Radio 1 Journaal. 2 miljoen klanten van KPN kunnen tijdelijk niet meer bij hun e-mail. KPN sloot gisteren de e-mail af nadat gegevens... waaronder de wachtwoorden van zo'n 500 klanten... door hackers openbaar waren gemaakt. Babs van der Staak is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de begrip voor dat de KPN dit gedaan heeft... wegens het op straat komen van die persoonlijke gegevens? Ja, het is moeilijk in te schatten uh, of deze maatregel uh, nodig was. Kijk, ze zijn heel onduidelijk over wat er nou precies gebeurd is. Uh, en daar zeggen wij van, ja, dat moet wel heel snel bekend worden. En wat moet er dan bekend worden? Nou, de, de klanten moeten goed geïnformeerd worden. Wat is er precies aan de hand? Wat ligt er nou precies op straat? Wat is er gebeurd? Welke oplossingen worden gewerkt? En welke stappen gaan ze nu zetten om hun klanten goed te informeren? Want dat is belangrijk. Communiceer wat er precies aan de hand is en zeg aan welke oplossingen je werkt. Ja, ik hoor wel steeds een woordvoerder, mevrouw Duchesne. En um, spreekt die dan met mail in de mond? Wat zegt u? Spreekt die mevrouw dan met mail in de mond? Uh, ja, dat is lastig inschatten. Um, kijk, het is heel onduidelijk wat er, wat er precies gebeurd is. Uh, in eerste instantie hebben ze gezegd van er liggen geen klantgegevens op straat. Nu liggen er meer dan 500 klantgegevens op straat. Maar het is heel onduidelijk uh, of er inderdaad nou ja, misschien wel van 2 miljoen mensen klantgegevens op straat liggen. En het is wel de bedoeling dat mensen dat weten. Maar uit voorzorg moeten mensen sowieso hun wachtwoord veranderen. Ja, dat in ieder geval, dat wachtwoord uh, veranderen. Maar het is natuurlijk ook lastig, want je krijgt geen uh, mail meer. Althans, je kan ook niet meer bij je mail. En daar staan natuurlijk ook allerlei gegevens in. Uh, moeten mensen dan gecompenseerd worden? Uh, ja, dat is, dat is lastig ingaat. Het is moeilijk te zeggen wat, uh, wat de schade is voor consumenten. Nou, ik, heb, uh, ik heb gehoord van mensen die bijvoorbeeld aan een concert toe moesten. Kaartjes worden tegenwoordig via de e-mail verstuurd. Moet je even uitprinten. Dat konden ze niet. Nee, nou ja, in het verleden hebben wij ervoor gepleit dat bijvoorbeeld als, mens, als er een storing is uh, bij mobiele telefonie en mensen kunnen bepaalde tijd geen gebruik daarvan maken. Of uh, er is een, uh, uh, het is bijvoorbeeld al zo dat wij, als er een storing is uh, in de energielevering, dat mensen daarvoor gecompenseerd worden. Uh, ik kan me voorstellen dat als um, bedrijf een dienst leveren en uh, mensen hebben daar een afspraak over gemaakt, dus die, hebben, die nemen een dienst af bij een bedrijf en vervolgens uh, wordt die dienst niet geleverd, uh, dat dat Bedrijf op een bepaalde manier wel compenseert. Maar hoeveel dat dan moet zijn en hoe dat precies geregeld wordt, dat is wel lastig uh, uit te zoeken, omdat ja, moeilijk vast te stellen zal zijn wat de schade is. Ja, nou ja, bij uh, telefonie en dergelijke. Maar je hebt het ook op andere terreinen, bij bijvoorbeeld uh, vliegtuigen als die te laat ja. zijn. Daar ja. zijn dus uh, schaderegelingen, althans compensatieregelingen. Uh -huh. Dat moet eigenlijk ook voor dit soort gevallen uh, worden opgesteld. Nou, dat is zeker iets waar, uh, waar de Consumentenbond naar zal kijken. Of dat in dit geval, uh, uh, ja, proportioneel zal zijn. Ja, maar ik bedoel dan niet alleen in dit geval specifiek, maar gewoon meer in het algemeen. Omdat e-mail eigenlijk bijna een soort levensbehoefte is geworden. Ja, dat zeiden wij ook met de storing laatst van Blackberry. Hè, van uh, toen mensen heel lang niet konden bellen. Dat ging echt om een paar dagen. Uh, of in ieder geval, uh, ze konden wel bellen, sorry, maar ze konden niet, bij hun, uh, ze konden niet mobiel internetten. Ja, en dat is op dit moment wel iets wat, wat ja, een soort van eerste levensbehoefte... Behoefte is geworden. Ja, precies. En dan moet je er een regel voor opstellen. Mevrouw van der Staak, nou ja, we zullen elkaar nog wel vaker spreken... want ik heb het idee dat het nog lang niet ten einde is, dit verhaal. Nee, inderdaad. En wat wij in ieder geval consumenten dus aanraden... verwijzig je wachtwoord, maar als je het wachtwoord van KPN... ook gebruikt voor andere uh, toepassingen, zoals voor Facebook... wijzig daar dan ook. Want uh, ja, die gegevens liggen misschien op straat... en ja, wie weet wie het misbruikt. Ja, dat is een handige tip inderdaad. Maps van der Staak, dank u wel. Graag gedaan. Net als in veel andere steden in de wereld wordt vandaag in Rotterdam en ook in Amsterdam wordt er geprotesteerd tegen inperking van de internetvrijheid. Actievoerders zijn het niet eens met de ondertekening van het zogenoemde ACTA-verdrag. Dat is een verdrag dat misbruik van auteursrechten, copyright en ook illegaal downloaden moet tegengaan. Grote vrees is dat het verdrag leidt tot meer overheidscontrole op het internet. De beste vragen van economische zaken meent echter dat die vrees onnodig is. Nou, ik denk dat het ook, ook zaak is om aan te geven dat er voor de uh, gewone internetgebruiker niets uh, verandert. Uh, het is ook niet zo dat een internetgebruiker dat opeens afgesloten zou worden. Uh, wat, uh, wat geldt, maar dat geldt ook al in Nederland allang is dat je wel bijvoorbeeld een kinderpornosite uit de lucht kunt halen. Maar dat geldt niet ten aanzien van de gebruiker... maar dat geldt ten aanzien van degene die het op, eh, zeg maar, via de provider op het net zet. Um, en ik denk dat dat maar goed ook is. Uh, ook uh, zeg maar, grootschalig misbruik. Maar ook dat kunnen we in Nederland al, uh, al aanpakken. U refereert aan het belangrijkste bezwaar tegen dat ACTA-verdrag... is dat dat de internetvrijheid zou beperken... omdat het ook kan optreden... of althans worden de landen die dat ondertekenen... worden geacht op te treden tegen het illegaal downloaden. En dan krijg je een soort internetpolitie. Is dat onterecht? Dat is onterecht, omdat ik, zoals ik al zei... voor de gewone internetgebruiker verandert er uh, in Nederland niets. Uh, wel kun je dus een kinderporno-site uh, uit de lucht halen. Maar dat kunnen we al in Nederland. Omdat we onze wetgeving eigenlijk, uh, eigenlijk vooruit loopt... op datgene wat nu in het ACTA-verdrag ook voor die andere landen gaat gelden. En ik denk dat het ook uh, ten aanzien van intellectueel eigendom goed is... Als ook als Nederlandse bedrijven die uh, met hun eigen inspanningen... Uh, een bepaald product uh, neerzetten... dat dat niet misbruikt wordt door, uh, door anderen op grootschalige commerciële wijze. Ja, u verwijst ernaar dat uh, als mensen iets maken... dat dat in het buitenland misschien goedkoper wordt nagemaakt... dat dat oneerlijke concurrentie is. Dat wordt in zo'n verdrag geregeld. Maar als het gaat om illegaal downloaden... daarvoor moeten eigenlijk dezelfde regels gelden, zegt u? Uh, wat ik zeg is dat uh, ook zeker in een land als Nederland... wat een uh, grote uh, creatieve industrie heeft, ook een, een, een game-industrie heeft... dat het goed is dat de mensen die daarvoor uh, inspanningen en werk verrichten... dat die daar ook voor beloond worden. Uh, ten aanzien van diegene die zelf, dus de internetgebruiker, die downloadt, daar regelt dit verdrag niets over. Het gaat over de mogelijkheid om bijvoorbeeld... Zo'n kinderpornosite af te sluiten, dan is het niet over degene die daar naartoe kijkt, maar degene die het op het net zet. Of als er op een grootschalige manier commercieel misbruik gemaakt wordt. en derhalve dus ook de inspanningen van uh, mensen uh, eigenlijk ontnomen wordt. De angst is dat dat zich uitbreidt. Dat dus internetproviders uh, op last van de overheid of van de rechter. Uh, steeds meer sites moeten gaan afsluiten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat die zorg dus niet terecht is. Als je dus kijkt naar de huidige Nederlandse situatie, nogmaals, die, de regels die we hier in Nederland hebben, die komen overeen of zijn zelfs meer dan wat nu in het verdrag geregeld wordt. Wat in dit verdrag geregeld wordt... is dat eigenlijk de Europese norm, zoals u die kennen... dat die nu ook van toepassing wordt op die 37 andere landen. En ik denk dat dat maar goed is ook. Minister Verhagen was dat in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. En straks, het zal zo rond kwart voor acht zijn... praten we erover door met hoogleraar Mireille Hildebrand. Het was druk al gisteren op het ijs, maar vandaag, zo is de verwachting, gaan nog veel meer mensen de schaatsen onderbinden om de sloten, de meren, de plassen op te gaan. En er worden heel veel tochten georganiseerd. Aan de telefoon Ramon Kuipers, natuurijscoördinator bij de Nederlandse Schaatsbond. Goedemorgen meneer Kuipers. Goedemorgen. Hoeveel schaatstochten zijn er wel niet uh, dit weekend? Nou, ik ben de teller een beetje kwijtgeraakt, maar uh, de teller stond uh, inmiddels rond de 130 in totaal uh, voor deze natuurreisperiode. En dat is niet alleen in Friesland, he? in het hele land? Nee, dat is uh, nagenoeg in het hele land. Ja, nagenoeg in het hele land, waar niet? Uh, ja, het, het zuiden is helaas uh, nog niet uh, bedeeld met uh, toertochten. Uh, maar uh, zodra je ietsje richting het midden, het westen uh, van het land gaat, dan kun je volop schaatsen. Ja, en waar vinden nou de meeste tochten plaats? Uh, nou, er is eigenlijk niet één plek die er helemaal uitspringt. Uh, Noord-Holland en Zuid-Holland doen uh, heel goed mee. Er zijn heel veel tochten. Friesland doet heel goed mee. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk kun je altijd in je, enigszins in de buurt wel een, een leuke tocht opzoeken. Ja. Nou, van de week was het verhaal nog bij een aantal van die tochten. Ja, we maken er niet te veel publiciteit over. Want we zijn bang dat er zo ontzettend veel mensen komen. Maar dat is uh, voorbij. Nou, dat klopt. Um, zodra er één of enkele tochten mogelijk zijn, dan zie je dat heel Nederland heel graag daar een keertje wil schaatsen. En om af en toe die toeloop een beetje in toon te houden, proberen we daar heel goed over na te denken hoe we daarover moeten communiceren. En we zijn dus ook alleen maar heel blij als er heel veel tochten zijn. Want dat betekent dat heel Nederland zich ook een beetje verspreidt over heel Nederland. Ja, precies, want het wordt een drukte van, van belang. Um, u adviseert uh, om gewoon de gewone schaatser... Uh, toch om vooral een georganiseerde tocht te schaatsen. Wa waarom adviseert u dat? Nou, het is uh, heel duidelijk. Uh, de georganiseerde tochten, die zijn, uh, daar is het traject door de ijsclubs uh, uh, helemaal gecontroleerd, uh, helemaal geveegd. Daar is gecontroleerd of de ijsdikte overal ook uh, verantwoord is om zulke grote groepen mensen te hebben... Um, en dat betekent uh, dat je daar uh, nou ja, echt met, met uh, uh, een veilig gevoel uh, um, kunt gaan schaatsen. En dat betekent op trajecten waar dat niet het geval is, dat je nog steeds niet helemaal zeker bent dat het, dat het ijs daar wel helemaal goed is. Het is natuurlijk, we hebben heel veel koude nachten gehad, maar dat wil niet zeggen dat overal alles al veilig is. En daarom uh, zijn juist die trajecten die gecontroleerd en geveegd zijn, ja, die zijn uh, uitermate geschikt om daar te gaan schaatsen. Ja, En uh, voor een paar euro krijg je er nog een medaille bij ook, hè? Ja, aan het einde van je tocht uh, krijg je een mooie medaille, dus je houdt er altijd uh, hou je er een leuke herinnering aan ja, over. niet zwart schaatsen. Dat, uh, niet, niet te zuinig zijn, zou ik maar zeggen. Zeg, en dan hebben we natuurlijk ook nog de schaatsstoppers. Uh, waar zijn die uh, te vinden, de cracks? Uh, de cracks, er zijn ook uh, naast het, uh, het aantal toertochten, uh, zijn er ook heel veel uh, wedstrijden. Ehm... Uh, en dan ja. moet ik heel even spieken, want ik heb, ik, ik heb niet alles ik, scherp, want het is ik, ik inmiddels weet, zoveel... Nou, ik, ik ga je helpen, want ik weet dat Henk Angenent heeft zijn eigen tocht. Klopt, ja, dat klopt. Henk Angenent die heeft zijn eigen tocht georganiseerd van 200 kilometer en die wordt georganiseerd. Uh, maar er zijn ook andere klassiekers die, uh, die gepland staan. En als ik het goed heb, uh, is dat vandaag uh, de Velumeer-tocht... Maar ik moet heel eventjes... En zondag, zondag volgens van mij de inmiddels. holland venetië toch? Nou ja, op schaatsen... En is de holland venetië inderdaad, ja. dat klopt. schaatsen.nl volgens mij moet je ja. alles bekijken. En dat Een is... hele grote lijst. Precies, en dan uh, zit er vast en zeker wel wat bij voor, uh, voor de garing. Meneer Kuipers, ik wens u zelf ook een mooie dag. Dank u wel. Dag. Voor de schippers op de Donau is er geen doorkomen aan. De rivier is deels dichtgevroren. De verkeersinformatie, daar kunnen we kort over zijn. Want er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Een stunt gisteravond in de Grolsvesten. Heracles Almelo versloeg FC Twente. En het was voor het eerst sinds 1985 dat Twente in eigen huis werd verslagen... door het kleine buurjongetje. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Heracles. Trainer Peter Bos was trots op zijn helftal. Ja, ik vind dat een mooi woord. Want dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Uh, in Enschede durven voetballen.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 Trainer Peter Bos was dat in gesprek met onze verslaggever Ronald van der Geer. Vanavond kan AZ weer even helemaal alleen aan kop komen. Dan moeten ze wel winnen thuis in de wedstrijd tegen Excelsior. Verder wordt er gespeeld in Kerkrade. Roda JC tegen NEC. VVV neemt het op tegen Groningen. En Nakin Breda speelt tegen Ajax. Altijd lastig, Breda. Het is koud langs de Donau. Zo koud dat grote delen van de rivier dichtgevroren zijn. En dat de scheepvaart over een lengte van ongeveer 700 kilometer... bijna geheel tot stilstand is gekomen. Albert van der Heijden is schipper van de Liamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u op dit moment? Wij zijn aan het varen op de Donau. We zijn om zes uur vanmorgen vertrokken. En we zitten nu zo'n een beetje op kilometer 1605. We hebben een goede zeven kilometer gedaan Ja en. Waar... In, uh... Iets meer dan een uur. Ja, en kilometer 1605, is dat uh, richting uh, Boedapest? Dat is richting Boedapest. En is Zij het er bij? van bij? Uh, ja, dat is een goede 42 kilometer van uh, Adoni, okay. waar wij uh, geladen hebben. Hebben we even een idee van waar u ongeveer bent? Uh, lukt het een beetje, dat varen? Uh, nou, het gaat langzaam. Heel veel ijs van kant tot kant zat meer dan 80 tot 90 procent vol. Wij doen rustig aan om toch de schade te beperken. Maar goed, wij gaan in ieder geval een vluchthaven opzoeken. En ja, dat was een goede 42 kilometer hier vandaan. Ja. Wij willen hier ook niet op de rivier blijven vanwege dit ijs. Het slaapt niet lekker. En we waren gisteren dan de laatste vol op de donau. En vandaag met daglicht maar vertrokken. En hoe bedoelt u het slaapt niet lekker? Nou ja, de hele nacht het ijs langs het schip en het maakt een hoop geluid. Je bent aan het kijken naar je touwen, jankers. En de massa is groot en komt toch met een kilometer of drie, vier naar beneden. En dat stapelt zich op voor het schip en de kracht is onnoemelijk van de natuur. Ja, dat zijn echt die natuurkrachten. Ja, inderdaad. U bent dus nu onderweg heel langzaam, want eigenlijk snel varen, dan berokken je meer schade. Juist, ja, ja, ja. We kregen veel in de propeller. Veel heel voor de kop en uh, je wil het casco toch een beetje in orde houden en uh, geen gekkigheid. Is uh, dan geen ijsbreker voor u? Nee, hier op, uh, in Hongarije is eigenlijk helemaal niks. Enkel in de haven. Gisteren uh, was er nog een collega van, uh, die heeft mij nog gebeld van Baja naar uh, onderweg naar Varos. Want wij mogen alleen maar naar de eerste haven. We hebben gisteren dan een, een, omgekregen, een vergunning gekregen voor... Uh, voor naar de eerst volgende haven te varen, dat is voor ons uh, Budapest. Ja. En uh, vanmorgen hebben we ons aangemeld uh, bij NAF-info uh, en uh, toestemming gekregen. Tot ja. maximaal daar. U, u vaart al langer, heb ik begrepen, op, uh, op de Donau. Um, een jaar of 18 zo? Uh, ja, vanaf 1993 zijn we voor het eerst een beetje nou, hier gekomen. In, uh, dan, dan, in dan bent u wel een ervaringsdeskundige. Heeft u ooit zoiets meegemaakt? Nee, niet zo extreem als hier. Maar meestal zaten we dan met mijn Donau-kanaal en konden we niet verder. Dat is uh, ook een stuk hoger als hier en uh, meestal nog wel wat kouder. Maar dit is wel erg extreem uh, in mijn carrière, laat het zo staan. En wat is de verwachting trouwens? Wanneer, uh, is, is, is dat weg, dat ijs? Of uh, kunt u daar niks van Nee, nou, Ze geven hier voorlopig nog uh, meer dan een week vorst. Op het moment is het nog min 16. En uh, ja, voordat het ijs echt nog een beetje weg is, dan uh, zijn we toch wel meer dan een week verder. Tenminste, een week, uh, 14 dagen vanaf nu. Uh, toen ik hierheen kom uh, vanaf Bamberg, alles werd uh, achter mij gesloten en gesperd. Ik heb de laatste schutting gehad in Capsicobo nog. Het was eigenlijk uh, onhaalbaar. Ik heb uh, nog één collega gehad die uh, ligt dan in uh, Cunjo. Die heeft zijn eigen nog lek gevaar in de machinekamer. Dus uh, zo'n pretje is het allemaal niet hier. Nou, ik wens u behouden vaart. Ik dank u. Ik dank u. Dag meneer Van Eijden. Dag hoor. Over drie weken kiest Rusland een nieuwe president. Veel Russen vrezen een herhaling van 4 december... toen er bij de parlementsverkiezingen op grote schaal werd gefraudeerd. Eerste Kamerlid, Tini Cox van de SP... is hoofd van de waarnemersmissie van de Raad van Europa. En hij sprak de afgelopen dagen met presidentskandidaten en oppositieleden. Ze hebben het, het idee dat het zomaar eerlijke verkiezingen zouden kunnen worden. Niemand sluit dat uit. Tegelijkertijd is er zeker bij de, de, de oppositiekandidaten, om ze zo te noemen, toch wel een grote vrees... dat er toch wel weer erg veel fout zal gaan, zoals dat ook bij de afgelopen parlementsverkiezingen gebeurde. Dus zij leven ook een beetje tussen hoop en vrees. Nou heeft premier Poetin in een aantal dingen bedacht om het allemaal wat beter te laten verlopen. Er zijn 200.000 webcams geloof ik aangeschaft. Er komen doorzichtige stembussen. Gaat dat helpen denkt u? Volgens de Russen wel. Ik hoor weinig mensen die een discussie zouden voeren, zoals in Nederland. Van vertraagt zich dat wel met de privacy of zoiets? Daar wordt niet over gesproken. De meeste mensen denken: nou, kwaad kan het in ieder geval niet. De data worden voor een jaar bewaard. Dus je kan er ook een jaar nog terugkijken. En het hoofd van de kiesraad heeft me verzekerd: als je met een stick naar hem toe komt, dan kan je zo tussen nu en een jaar je gegevens van jouw stembureau afvragen. Dus dat ziet er interessant uit. Maar het echte probleem in dit land is de afwezigheid van een onpartijdige kiesraad... die iedereen het vertrouwen kan geven dat er op een min of meer redelijke wijze met de stemmen omgegaan wordt. En dat maakt ook dat er een groot verschil kan zijn tussen de wil om eerlijke verkiezingen te hebben... en de werkelijkheid om eerlijke verkiezingen te hebben. Dat, dat schrijft u ook in uw rapport... ...naar aanleiding van de parlementsverkiezingen... ...dat als er geen vertrouwen is in de kiescommissie... ...dat dan eigenlijk iedere uitslag, welke uitslag dan ook... ...betwist kan worden. Ja, dat, dat is natuurlijk de essentie van verkiezingen. Verkiezingen hou je, je moet je stem uitbrengen... ...dat moet je in, in een klein land doen of in een groot land... ...maar uiteindelijk moet er iemand zijn... Die kan redelijk kan garanderen, alle stemmen zijn geteld en dit is de uitslag. En in Rusland is dat zeker in de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. Omdat mensen zeggen, ja, degene die verantwoordelijk is voor het tellen van de stemmen is niet een deel van de oplossing, maar is een deel van het probleem. En daarom zie je ook veel spandoeken die in de afgelopen twee maanden hier door Moskou, maar ook door veel andere steden zijn gedragen. De naam van de voorzitter van de kiesraad staan. In Nederland kent niemand de voorzitter van de kiesraad. Kunnen er dan eigenlijk wel eerlijke verkiezingen gehouden worden überhaupt? Het kan wel, want er zijn heel veel waarnemers. Er zullen veel meer waarnemers zijn vanuit de samenleving dan, dan bij vorige verkiezingen. Het tellen van stemmen is niet zo ingewikkeld. Als je het protocol volgt dat hier voorgeschreven is... Het is een beetje complex, maar dan heb je echt alle gegevens. En als je die protocollen bij elkaar voegt, heb je een keurige einduitslag. Het is niet zo ingewikkeld, maar je moet het wel willen. Laat ik de vraag anders formuleren. Heeft uw werk als waarnemer dan eigenlijk wel zin... als de Russen de uitslag bij voorbaat eigenlijk niet geloven? Ook al is die uitslag misschien wel eerlijk. Nou, ik ben niet hier om de uitslag uh, uh, te beïnvloeden... Waar, waar, waarvoor ik hier ben op uitnodiging van het parlement van, uh, van Rusland... als, als uh, vertegenwoordiger van de Raad van Europa... is te observeren wat er gebeurt... en laten rapporteren wat er is gebeurd, in de hoop dat daar lering van wordt getrokken. Zijn het goede verkiezingen, dan mogen we de Russen complimenteren. Zijn het slechte verkiezingen, dan zullen we de Russen bekritiseren. Want ze hebben als lid van de Raad van Europa te voldoen... aan een aantal internationale standaarden met betrekking tot de verkiezingen. Al SP-senator Tini Cox. In de bijdrage van onze correspondent Kiesja Hekster. Die presidentsverkiezingen in Rusland die zijn overigens op 4 maart. Huis sneller verkopen? Maak uw woonwens top 3 kenbaar bij uw NVM-makelaar. Zodat hij sneller matches kan maken tussen mensen die huizen willen kopen en verkopen. Kijk op nvm.nl. Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornhout Maas. Het culturele hoogtepunt, natuurlijk, van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Dat was, ja, dat vond ik echt een uh, toppervulde. Dat ja. vond ik al een beetje En ja. swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Radio 1, het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn kwaad over de problemen bij KPN. Hackers hebben ingebroken op het interne netwerk van het bedrijf... en daardoor zijn klantgegevens op straat komen te liggen. De SP wil een kamerdebat en de PvdA vindt dat KPN de autoriteiten... eerder had moeten inschakelen en klanten veel eerder had moeten informeren. Het Griekse kabinet heeft gisteravond ingestemd... met de aanvullende bezuinigingen die de EU en het IMF van Griekenland verlangen. Zes tegenstanders stapten op, onder wie de vier bewindslieden van de kleinste regeringspartij, de rechtse Laos. Maar ook zonder die partij kan het kabinet rekenen op een ruime meerderheid in het Griekse parlement. Als de plannen doorgaan, gaat het minimumloon 22% omlaag. Ook worden de pensioenen gekort en wordt er bezuinigd op de gezondheidszorg en defensie. Hoewel er steeds meer auto's op de weg zijn, daalt het brandstofverbruik in Nederland de komende jaren fors. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat doordat nieuwe auto's steeds zuiniger zijn. En ook doordat er per auto steeds minder kilometers worden gereden. En in Utrecht houdt GroenLinks vandaag een congres. Belangrijkste onderwerp is de politietrainingsmissie in Afghanistan. De kamerfractie van GroenLinks steunt die missie, maar het ligt gevoelig bij de leden. De SAP heeft laten weten niets te voelen voor uitbreiding van de missie. Vorig jaar hielp GroenLinks de missie in Koenders aan een Kamermeerderheid. En dat zijn de hoofdpunten.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 Toch komen de minima opnieuw rond min 10 graden uit. Morgen zondag vindt de eerste dooiaanval plaats. En dat gaat gepaard met bewolking en ook winterse neerslag. In de ochtend begint het in het uiterste noorden lichte sneeuwen. En die breidt zich in de loop van de dag over het land uit. In het noorden gaat later op de dag de sneeuw wel over in regen. En er is ook kans op ijzer en een groot gevaar voor gladheid overigens. Nou, in het zuiden blijft overdag de temperatuur onder het vriespunt. In het noorden komt het morgen tot dooi.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 DNOS, is het Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over de KPN. Want uh, 2 miljoen klanten van KPN kunnen niet bij hun e-mail. KPN heeft de mailbox uit voorzorg geblokkeerd... omdat hackers de gegevens van ruim 500 klanten online hebben gezet. Marise is van de KPN, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is, ik heb ook net gehoord dat vanaf uh, 9 uur vanochtend alle e-mailaccounts van KPN weer live komen. Dat wil zeggen dat uh, de webmail van KPN toegankelijk is. Dat betekent dat je gewoon weer kan, uh, kan mailen? Ja, uh, wat we gaan doen is dat uh, klanten in groepsgewijs per mail een instructie krijgen hoe ze hun uh, wachtwoord moeten resetten. En straks kan je dat, uh, die reset-instructie ook al vinden op kpm.com. En doen we groepsgewijs, omdat het om 2 miljoen is een grote hoeveelheid klanten gaat. En je kunt die niet in één keer een mail sturen. Dus uh, groepsgewijs zullen klanten vanochtend een mail krijgen... met instructie over wat te doen met het wachtwoord. Ja, precies. Want resetten, dat betekent eigenlijk dat je opnieuw een, een ja. wacht moet, moet aanmaken. Want het precies. oude wachtwoord kan je niet meer gebruiken, want dat ligt op staat. Niet verstandig. Nee, precies. Het ligt niet allemaal op straat, even om het feitelijk te houden. Maar het is niet verstandig. Ja. Dat is ook de reden dat we uit voorzorg gisteravond... de e-mailaccounts uit de lucht hebben gehaald. Nou ja, er, het liggen, we lopen. er liggen in ieder geval 500 liggen er op straat. Uh, dat klopt. Die 500 klanten, daarvan kan ik zeggen dat die vanochtend... worden die uh, eerst per sms nadeld dat we ze gaan bellen. En vanaf 9 uur vanochtend zullen de 539 klanten zijn het... Uh, apart benaderen met een telefoon, in het telefoongesprek. Ja. Um, is al meer ondertussen bekend over hoe dit heeft kunnen gebeuren? Uh, ik bedoelt de publicatie van de gegevens. Ja, gewoon hoe, hoe, hoe het lekker is, is ontstaan. Uh, wij weten niet waar die gegevens vanaf komstig zijn. Uh, iedereen gaat er gemakshalve van uit dat dat van KPN zelf is. Dat moet nog blijken, maar dat moet blijken uit onderzoek. Er loopt ook een opsporingsonderzoek. Uh, er is een uh, hackpoging geweest. mensen zijn binnengeweest in ons systeem en hebben daar rondgegrasduin, om het zo maar te zeggen. Of de gegevens die gisteren gepubliceerd zijn ook gegevens zijn die door deze hackers zijn uh, gevonden, dat moet ook nog blijken. Dat zijn allemaal aannames. Ja, goed. Dat is nog uh, onduidelijk. Nou, er zijn er wel veel klachten. Hè? We spraken eerder deze uitzending ook de Consumentenbond. Die zei, ja, KPN informeert ons allemaal zo laat. Nou, um, begrijpelijk dat iedereen daar een mening over heeft. En het is ook goed dat iedereen uh, het belang van deze operatie... en het feit dat dit gewoon goed uh, afgehandeld wordt, inziet. Um, ik denk dat uh, wij gisteren er alles, maar dan ook alles aan gedaan hebben... op het moment dat gegevens op straat kwamen te liggen... om te zorgen dat de klantgegevens van al die klanten van KPN veilig waren. En uh, ik ben het dus niet uh, eens met die kritiek. Ja, nee, maar omdat ze zeggen van ja, gisteren, dat was op het moment... nou, je kent het verhaal van de kalf en de put en het verdronken is. Uh, ja, ik ken dat verhaal, maar dat is een opvatting van de Consumentenbond. Goed dat ze er bovenop zitten. Wij zitten er ook goed bovenop. En dan was er nog een andere vraag. Van, hoe zit het met de schaderegeling? Uh, krijgen mensen schade, kunnen mensen schadevergoeding krijgen als ze benadeeld zijn? Het voorbeeld werd genoemd van... nou, op het moment dat jij een concertkaartje hebt uh, binnengekregen via e-mail... moet je dat uitprinten. Maar ja, kan je gisteren niet meer bij je e-mail. Nee, dat klopt. Nou, uh, de grootste zorg vannacht, hè, want het is met mannenmacht uh, vannacht gebouwd... Nee, ik begrijp uw grootste zorg, maar mijn vraag is één uh, stapje verder. Namelijk, hoe zit het met de schadevergoeding? Ja, nou, ik denk dat we daar uh, zo snel mogelijk op terugkomen. Onze grootste zorg vannacht was om uh, de, de dienstverlening weer te herstellen... En al die andere vragen, uh, die zullen vanaf nu, zeg maar, zullen we die zo snel mogelijk gaan beantwoorden. Maar het is een begrijpelijke vraag, terechte vraag. Goed, iedereen krijgt uh, binnen nu, en uh, een paar uur zal ik maar even uh, samenvatten, een, uh, een smsje. Wat te doen met de wachtwoorden? Dat is eigenlijk nee, Mensen nieuws... krijgen geen smsjes, ze krijgen een e-mail. Een e-mail. Ja, en de klanten die gisteren hun gegevens op internet terugzagen... die krijgen een sms en die worden apart gebeld. Oké. Okay. Ja. Het is helder. Ik dank u wel, mevrouw Dugien. Graag gedaan. Dag. Is er een link tussen de Elstedentocht die niet doorgaat en de politiek? Ja, zegt onze politieke verslaggever Marcel Bril. Hij blikt terug op een week vol verwachtingen. Diepe teleurstelling golfde door het land toen de rayonhoofd het vertelde dat het voorlopig niet gaat lukken. Het ijs is toch te dun, het gevaar dus te groot... en daarom gaat het feest niet door. Hiermee vervloog de breed uitgemeten hoop... op eindelijk weer een Elfstedentocht. Maar de verwachtingen waren wel gewekt... want de plaatselijke ijsbobo's vertelden aan het begin van de week... aan iedereen die het maar horen wilde dat het de goede kant op ging. Dat hij als het even mee zat er echt gaat komen. Desnoods op zondag. Met als het gevolg dat hotels virtueel volgeboekt waren... voor vele honderden euro's per kamer, per nacht. En toen kwam de teleurstelling, die voortkwam uit de opgewekte verwachting. En dan het kabinet, die doen dat heel anders met verwachtingen. Precies andersom namelijk het ergste en het slechtste voorspiegelen. Dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen. Die zeggen het gaat heel beroerd met de economie... en daarom moet u rekenen op hele vervelende maatregelen... die u echt gaat voelen. Of een tijdje geleden nog, je hoorde Rutte en De Jager zeggen... als Griekenland failliet gaat, dan heeft dat enorme gevolgen... voor de rest van Europa... En dus ook voor Nederland. Maar wat blijkt nu? Dat valt allemaal wel mee als het echt gaat gebeuren... zeggen diezelfde mensen deze week. Dus als je de verwachting wekt dat het één grote ellende wordt... dan maak je de mensen in ieder geval niet verdrietiger... als dat inderdaad zo blijkt te zijn. En als het uiteindelijk meevalt, dan ben je de winnaar. Ik weet het, de dagelijkse politieke beslommeringen... of de bezuinigingen die velen van ons echt wel stevig gaan treffen... zijn niet te vergelijken met de Elfstedentocht... Maar het brengt me wel bij een les uit de politiek. Overdrijven kan soms uiteindelijk een boel teleurstellingen voorkomen. Hiermee worden verwachtingen getemperd. Dat werkt misschien af en toe beter... dan precies eerlijk en volledig te vertellen hoe het ervoor staat. En wie weet is het verdriet minder... als de rajonhoofden de volgende keer zeggen... nee, nee, nee, een Elfstedentocht zit er echt niet in. En dan kan het opeens zomaar zijn dat die er is. Marcel Bril vanuit Den Haag was dat. Morgen staan Zambia en Ivoorkust... in de finale van het Afrikaanse voetbalkampioenschap. Op het veld staan spelers zoals DJ Drogba... die het in Europa hebben gemaakt. En dat is dan ook de droom van veel jonge Afrikaanse voetballers. Spelen in Europa. Maar voor sommigen loopt die droom uit op een nachtmerrie. Door Malafide spelersmakelaars worden ze voor veel geld meegelokt... en uiteindelijk in Frankrijk aan hun lot overgelaten. Dagelijks traint een groepje van hen samen... Even buiten Parijs. 30, misschien wel 40 jonge voetballers werken zich in het zweet hier in de Frieskou. Want als ze even stilstaan, dan lijkt het wel alsof ze nog nadampen. Groot, klein, wendbaar, gespierd, hanenkam of baardje. Ze zijn allemaal zo verschillend, maar ook allemaal even fanatiek. Aan de kant kijkt hun begeleider Okanga toe. We hebben twee spelers van de Nationale Team van Gabon. Dat heeft ons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 Vandaag wordt er gedemonstreerd tegen een verdrag dat de vrijheid op internet zou beperken. Althans, dat vrezen de tegenstanders. Hoogleraar Mireille Hillebrand. Hildebrand legt uit wat die wet allemaal inhoudt. Verkeersinformatie, er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We blijven nog even bij die finale van de Afrika-cup. Zambia neemt het dus op tegen Ivo Kust. En voor Zambia is dat een bijzondere finale. De wedstrijd wordt gespeeld in Gabon. Het land waarin 1993 een groot deel van de selectie omkwam door een vliegramp. Voetbaljournalist Willem Vissers van de Volksland... heeft de Afrika-cup op de voet gevolgd. Goedemorgen. Ja, uh, het Zambia van uh, die vliegramp uh, van 1993, althans van daarvoor... wordt heel veel geprezen, lees ik altijd overal. Wat voor team was dat eigenlijk? Nou, dat was een team dat, uh, dat fors aan de weg timmerde. Het was een team dat uh, in 1988 op de Olympische Spelen... ...en goed presteerde en, en vooral een zeer verrassende overwinning behaald op Italië. In Italië had toen veel ambities. Die hadden zelfs de Serie A, de competitie, had uitgesteld om, om, om Olympisch kampioen te worden. Die speelde onder andere met Viridis. Dat was een, een grote spits toen die samen met Marco van Basten bij uh, AC Milan uh, speelde. Maar Italië kreeg met 4-0 klop van, uh, van Zambia. En uh, een van de spelers, de grote speler in die tijd, dat was uh, Kalusha, die toen bij uh, ...die later bij PSV kwam... En uh, dit was eigenlijk een beetje de basis, de aanzet tot het team... wat eigenlijk steeds beter werd. En dat uh, in 1994 misschien hadden we kunnen meedoen aan het WK. Waar het niet dat die verschrikkelijke vliegramp. een einde maakte, maakte aan alle illusies. Ja, en dat is het wel een ongelooflijk toeval... Uh, dat ze dus vandaag in datzelfde land, uh, of morgen eigenlijk... die finale gaan, uh, gaan spelen, dat huidige Zambia. Maakt dat een beetje kans om te winnen? Je zou zeggen... Uh, Ivorcus was natuurlijk vooraf al de gedoodverven de, de, de favoriet. Maar dat was het eigenlijk de laatste keren steeds. Ivorcus heeft eigenlijk gewoon, is eigenlijk een van de weinige ploegen in Afrika die meerdere spelers uh, bij echt grote clubs hebben. Die hebben echt een sterk elftal. Wat ook op het WK het, zou, het goed zou moeten kunnen doen. Waar niet dat het steeds fout gaat met uh, hele zware pools en zo. Het is gewoon een goede ploeg. Maar. Uh, uh, deze keer doen alle grote... De, de, de grote landen doen niet mee. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat Ivorcus gewoon het toernooi moet winnen. Iedereen heeft van tevoren gezegd Ivorcus gaat winnen. Senegal was misschien een outsider. Maar die liggen er al uit. Marokko was misschien een outsider. Die lagen er meteen uit. Ja, Ivorcus blijft eigenlijk alleen over. Ja, maar Zambia uh, heeft op zich wel een, een degelijk team, zeg je dan, hè? Ja, Zambia heeft een aardige ploeg. Het zijn vrij onbekende voetballers allemaal. Uh, Katongo, dat is eigenlijk de bekendste. Dat is een, uh, is een aanvoerder die, uh, die ook... Uh, momenteel in China speelt, dus ook wel een beetje op het einde van zijn, van zijn carrière is. Maar ze hebben het heel uh, goed gedaan. In de pool heb ik ze een paar keer zien voetballen. Vond ik het wel goed. In de halve finale waar, hebben ze wat geluk gehad tegen Ghana. Ghana was wat beter en die hebben een penalty gemist. Ja, opnieuw, he. Maar, Ja, opnieuw Ze hebben een Franse bondscoach, een heel fanatieke man. Je ziet hem altijd, uh, Hervé Reenaert, die altijd uh, aan de kant geweldig staat te schreeuwen en zich gaat op te winden. Maar blijkbaar uh, hebben ze daar baat bij. En, uh, het is een, een, een aardig technisch elftal. Het is fysiek niet zo sterk als de Ivoorkust. De West-Afrikaanse landen zijn over het algemeen fysiek wat sterker. Uh, de Ivoorkust, Ghana, uh, Senegal, Mali, dat zijn allemaal fysiek heel sterke voetballanden. En aan de andere kant van Afrika, uh, daar is het iets minder. Maar uh, ja, goed, normaal gesproken wint Ivorcus, dat blijft voetbal. Nee. Goed, dat is de voorspelling voor, uh, voor de finale. Dus uh, Ivorcus wint. Um, maar eventjes, gewoon even terugkijkend op het toernooi. Er zijn mensen die zeggen, nou, het was echt helemaal niks. Uh, het was wel leuk technisch voetbal, maar er zat geen enkel systeem in. En er zijn mensen die hebben ervan genoten. Waar, waar behoort u bij? Nou, ik behoor over het algemeen bij degene die ervan genieten. Um, ik vind het voetbal, het is nog een beetje, je hebt het idee dat je een beetje terug in de tijd gaat soms. Het is, uh, het is een, beetje, een beetje chaotisch voetbal inderdaad. Maar je ziet wel heel veel uh, technische spelers. Het was alleen heel erg sfeer, sfeerloos. Uh, er was heel weinig publiek bij de andere wedstrijden dan die van Gabon en ecuadoria Guinea. En dat vind ik eigenlijk toch wel vreemd. Want men zegt altijd dat de Afrikanen zo gek zijn van voetbal. Maar bij de Afrika Cup zit er eigenlijk bijna nooit publiek. Behalve als de eigen landen spelen. En dat blijft een, een raar fenomeen. Er worden altijd uh, de, uh, verklaringen gegeven van... Uh, ja, de Afrikanen hebben geen geld om kaartjes te kopen. De Afrikanen moeten, hebben, geen, hebben niet allemaal een auto. Het is moeilijk voor hun om bij het stadion te komen. Ik heb ook als wedstrijden meegemaakt dat ik, als ik zelf bij de Afrika Cup was... dat mensen ergens halverwege binnenkwamen. En dan, dan zei men, ja, die waren nog op hun werk of die, die stonden vast in de file. Dus het is allemaal heel uh, vreemd. En je zag ook dat er altijd twee wedstrijden na elkaar werden gespeeld... in de stadions, bij dit toernooi. Ja. En als het eigen land dan klaar was, dan ging meteen iedereen naar huis... Of, of als het eigenlijk al de tweede wedstrijd speelde. Dan zat er bij de eerste wedstrijd nog helemaal niemand. Terwijl die kaartjes voor twee wedstrijden geldig zijn. Dus het is heel, heel vreemd eigenlijk. Maar goed, in technisch opzicht heb ik toch wel uh, het namen van... Uh, ik, ik hou erg van Guinea. Ik weet niet waarom, maar dat heb ik altijd gehad op de toernooien. Uh, dat vind ik een hele leuke technische speelse ploeg. Yeah. Maar die hebben het net niet Die vond ik eigenlijk ook de beste in de pool. want die hadden een zware pool met, uh, met Mali en Ghana. Die later allebei... Uh, halve finales haalde. En daar hebben ze het net niet in gehaald... maar dat, dat vond ik eigenlijk wel mijn, uh, mijn leukste ploeg. Dus het, het was in ieder geval een uh, leuk een genot om te, te bekijken. Daar, nou ja, morgen, ja. morgen dus die, uh, die finale. Nou ja, daar gaan we dan ook nog eventjes naar uh, kijken. Ivoorkust tegen Zambia. ik Dank u wel voor het verhaal, meneer Vissers. Graag gedaan. Dag. In meer dan twintig landen in Europa wordt vandaag gedemonstreerd tegen ACTA. Een wereldwijd handelsverdrag dat intellectueel eigendom moet beschermen. Van bijvoorbeeld namaaktasjes, nepmedicijnen, maar ook auteursrechten op het internet. De demonstranten zijn vooral bang dat hun vrijheid op internet beperkt wordt. Vraag is of dat terecht is. Die vraag gaan we voorleggen aan Miraije Hildebrand, Hoogleraar ICT en rechtsstaat aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor minister vragen vandaag zeggen... dat er niets verandert voor Nederlandse internetgebruikers. Is dat een terechte stelling? Um, ja, er is heel veel uh, vaagheid over het verdrag. Je zou kunnen zeggen dat als Nederland niets vera niet verandert... aan zijn eigen wetgeving zoals die er nu is... dat we dan verdragsconform zijn. Ja. Dat kan hij natuurlijk bedoelen. <tiek> het probleem is dat er in het verdrag een aantal bepalingen staan die nogal vaag zijn. En omdat we geen toegang hebben tot de achterliggende stukken... kunnen we niet precies zien hoe die geïnterpreteerd gaan worden. En welke vaagheden hebben we het hierover? Ja, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld... een voorbeeld wat ik nooit hoor in de pers, dus dat is misschien wel interessant. Um, in artikel 8 van het verdrag wordt geregeld een bevoegdheid... die er al is in Nederland en in Europa... en die we allemaal inmiddels uh, goed kennen... Dat een internet service provider van de rechter de opdracht kan krijgen om een site te blokkeren waarop uh, illegale content, in de zin van ja. uh, auteursrechten geschonden werken, uh, commercieel wordt uitgebuit. Dus pirate bay, mega-upload, et cetera. Nogmaals, die bevoegdheid is er al. Ja. Die wordt in dat verdrag in artikel uh, 8 wordt die opgelegd, dat alle lidstaten die bevoegdheid moeten creëren. Het verdrag is eigenlijk bedoeld om ons systeem van intellectuele eigendom op te leggen... aan een aantal andere grote landen in de wereld. Dus met ons systeem, bedoel ik natuurlijk ons westerse systeem... Ja, dat... dus de Verenigde Staten, Australië, Japan ook. Uh, liefst zouden daar China, et cetera, bij hebben... Het is een verdrag wat ook gaat over de tasjes van Louis Vuitton. Precies, het gaat en ook over die is... namaak, tasjes en dergelijke. Het, het is vrij Precies. breed uh, in, in, in, in, is in die zin. Het is vrij breed. Ja. Ja, het is echt uh, het opleggen, afdwingen van intellectueel eigendom. Ja. Nou, in dat artikel 8, dat is ja. dus niet nieuw. Wat mij zorgen baart is artikel 7. Daar staat eigenlijk in dat um, die bevoegdheid... <hacht> mocht het zo zijn dat in een bepaald land zulke bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend via een administratieve procedure... dus niet via de rechter, dat dan artikel 8 ook geldt. Dat is een hele vreemde bepaling. Je zegt dus eigenlijk in artikel 8 dat de rechter dat moet doen. Ja. Nou, dat is ook zo bij ons. En dan zeg je in artikel 7, ja, maar als de rechter die bevoegdheid niet heeft... Dan? En een of ander bestuursorgaan, uh, dan kan dat ook. Maar dan moet je wel een artikel 8 voldoen. En dat is gek, want ja. in artikel 8 staat weer dat terecht. Ja, vo voordat we euh, ook artikel 9 en artikel 6 ook nog gaan <consequendoor> behandelen. Zou u trouwens zelf uw handtekening zetten onder dit verdrag? Nee, nou ben ik geen staat. Maar ik zou ertegen zijn dat we dat tekenen. Ja, want? Want, <stithen> nou twee dingen op grond van... En ik, ik heb het toch over die artikelen, omdat er wordt heel veel vraag gepraat. He. Er staat dit en er staat dat... Ik hoor mensen nooit zeggen waar dat dan staat. En er wordt vaak gezegd dat er in dat verdrag zou staan... dat internet service providers moeten gaan filteren en monitoren. Dat staat er niet in. Degenen die het daarover hebben noemen natuurlijk ook zelden een artikel. Um, daardoor kun je niet nakijken of het klopt wat ze zeggen. Dus ik ga toch een beetje op die artikelen zitten. Dan kan iemand ook weer bekritiseren wat ik zeg. Ja. Um, het verdrag is eigenlijk geschreven met in het achterhoofd de Digital Millennium Copyright Act, die op dit moment wet is in de Verenigde Staten. Daarin zit zo'n bevoegdheid dat uh, dus niet rechter, maar een uh, zeg maar bestuursorgaan zo'n uh, uh, blokkade kan afdwingen. En daarom zit dat artikel 7 erin. Want Amerika zou anders niet tekenen. Ja, nee, maar dan komen we toch maak... weer bij die artikelen terecht. Maar eigenlijk was mijn vraag, was, maar die heeft u goed beantwoord... van zou u het ondertekenen? En u zegt, nou, er zitten zoveel vraagtekens nog bij. Ik zou het niet ondertekenen. Mevrouw Hildebrand, dat is helder. Ik dank u wel. Oké. Okay. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. is Bas Schemming. Niet sneeuw en ijs zijn schuldig aan de chaos op het spoor... maar mismanagement en organisatorisch broddelwerk bij de NS... Ingewijden bij de NS en ProRail zeggen in de Volkskrant... dat als Nederland sneeuwbestendige spoorwegen wil... ProRail en NS weer één bedrijf moeten worden. Voorheen losten machinisten problemen met vastgevroren wissels... vaak zelf ter plekke op. Maar nu mag het NS-personeel niet meer aan de rails van ProRail zitten. Daarom stranden bij sneeuw onnodig veel treinen. Het Libisch volk zal de huidige regering omverwerpen... en dan keert Gaddafi weer terug. En dan hebben we het over Saadi Gaddafi, de derde zoon van de gevallen dictator Muammar Gaddafi. Hij zei dat in een telefonisch vraaggesprek met de nieuwszender Al-Arabiya uit de Verenigde Arabische Emiraten. 70% van de Libiërs is ontevreden met de huidige situatie. Het Libische volk wordt geregeerd door benders, zei Saadi. Er komt een opstand in heel het land en er komt een dag dat het volk in staat zal zijn deze benders uit te schakelen. Saadi zei ook terug te keren naar Libië. Buurtbewoners in de wijk Het Zand in Tilburg zeggen tegen Omroep Brabant... dat er Marokkaanse jeugdbende actief is die structureel voor overlast zorgt. Er zouden zelfs buurtbewoners zijn weggepest. Zo zou er een gezin uit de wijk zijn vertrokken nadat er een steen door de ruit was gegooid. Twee mensen van een buurtpreventieteam werden eerder met eieren en stenen bekogeld. Ook zouden de verschillende homo's in de wijk worden gepest door de jeugdbende. De politie zegt dat ze de zaak kennen en ermee bezig zijn. Automobilisten trekken zich niets aan van de 30-kilometer-zones. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat 92 procent het gaspedaal te diep intrapt. Als de controles door de politie waren uitgevoerd, had dat ruim 100.000 euro aan boetes opgeleverd. De 30-kilometer-zones zijn geen speerpunt, geen speerpunt van het Openbaar Ministerie. Die vindt dat de gemeente de zone maar op zo'n manier moet inrichten dat het onmogelijk is om taart te rijden. Premier Rutte heeft persoonlijk ingegrepen om de impasse tussen staatssecretaris Bleker en de provincies over, de over het natuurakkoord te doorbreken. Dat staat in trouw. Zo wilde Bleker geld voor rijksgrond die zou worden overgeheveld naar de provincies voor de aanleg van de ecologische hoofdstructuur. Maar Rutte besloot maandagavond dat die grond gratis naar de provincies gaat. Rutte greep in nadat commissaris van de koningin in Noord-Holland, Johan Remkes, hem erop had gewezen dat de onderhandelingen met Bleker erg moeizaam gingen. Nederlandse consumenten en bedrijven hebben een recordbedrag van 6,3 miljard euro aan schulden openstaan bij Eucasso-bureaus. Bedragen staan steeds langer open en het bedrag dat de bureaus konden innen wordt steeds lager. Dit blijkt uit een analyse door persbureau ANP en de website sargasso.nl. En voor iedereen die vandaag gaat schaatsen en even stopt bij de koek en zopie. Nederlands Dagblad heeft berekend dat je na de warme chocomel en de gevulde koek wel weer twee uur en een kwartier flink moet bewegen om het er allemaal af te krijgen. Maar gewoon nog even weer een rondje schaatsen. En Bas, ik denk dat het dan nou wel goed komt. Ja, absoluut. Twee uur en een kwartier. Dat is wel lang. Jezus, Moet je geen dubbele portie nemen. Goed, straks meer nieuws over KPN na de Blok van 8 uur.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 Nu is hij tussen ons. En Hans Kraai senior over zijn carrière en die van zijn zoon. Hans houdt van aandacht. Verder kijken. Eddie en Evert, de vliegende kiep, het antwoordapparaat. Het is nog om te gieren hier. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf, de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten.